Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al 20 jaar. En jij, jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM En nu, u. vrijdagavond live. Goedenavond, uh, u bent weer terug in het oops, wapen van Zandvoort. Waar het uh, gezelliger en gezelliger wordt. Uh, we gaan beginnen aan het uh, tweede en laatste uur. Als uh, zeg maar kick-off voor, uh, voor de Nationale Sportweek. Het is, eh, zoals ik al zei, gezellig hier. We hebben net drie topsporters gehad. We gaan er nu weer eens over een hele andere boeg gooien. We gaan praten met eh, de voorzitter van de Omni-vereniging ZSC, Peter Berghout. Ook nog van de VVD, maar dat terzijde. <laughs> eh, ZSC, voetbal, honkbal, softbal, darts, tennis, handbal, voedsel... Moet de voorzitter verstand hebben van al deze sporten? Uh, dat, dat maakt het leven wel een uh, stuk prettiger als hij, ervoor, uh, dat hij, uh, als hij er kennis van heeft. Um, om een van die redenen uh, ben ik ook maar een van die sporten gaan doen. Want eigenlijk uh, kom ik vanuit, uh, ik kende de vereniging vanuit het handbal. Mijn vrouw heeft altijd gehandbald daar. Mijn uh, zwager heeft daar vol gehandbald, ook op hoog niveau. Dus ik werd gevraagd, maar ik was helemaal geen lid van die vereniging. Dus ik, ik mag tegenwoordig ook een beetje tennissen. En dat valt, dat valt vies tegen. Dat, ja. Ik speel al 25 jaar badminton. en dan, Soms heb ik in één week badminton en dan de volgende dag tennis. Dat is toch een hele andere beweging. <laughs> ja. Dat is heel slecht voor je polsen en voor je ellebogen. Dat, maar wel heel leuk. Ja. Ook aan tafel aangeschoven Joop van Es. Wie kent hem niet hier in Zandvoort. Eh, onder andere van de Lions en van de Sportraad. Joop, een vraagje. Wat is er toch gebeurd met die geweldige basketbalclub? Uh, ja, we hebben toen eredivisie gebald. En toen op een gegeven moment. krijg je dan sponsoring. Dat had je toen gewoon nodig. En de NBB, Nederlands Basketbalbond, had bepaalde regels daarover. En uh, een bepaald gedeelte van dat uh, sponsorgeld moest afgedragen worden aan de Bond. Uh, Lions heeft daar een constructie voor gevonden om dat niet te hoeven doen. Dat is later uitgekomen, het bestuur is gewaaieerd. En het eerste team is drie klassen lager gezet. Dat en? is er gebeurd. En nu? Hoe? En nu zijn we weer bezig. Er is een nieuw herenteam. Het staat bovenaan in de rayon derde klasse. Dat is wel een stuk lager natuurlijk, want je krijgt eerst nog de landelijke eerste overgangsklasse en heb je ook nog rayon 1, 2. Maar de MBB-afdeling Noord-Holland heeft bepaald dat sowieso Lions volgend jaar in de rayon tweede klasse mag spelen. Hoeft niet eens kampioen te worden, maar dat willen ze wel, want dat is leuk kampioen worden, laten we eerlijk zijn. We gaan het over twee verenigingen dus hebben op dit moment, de Lions en Zandvoort. Hoe groot is jouw club uh, het is ongeveer 250 leden uh, verdeeld over vijf uh, afdelingen zoals je al zei en uh, het zijn ook echt vijf verschillende afdelingen dat, dat, dat maakt het denk ik mooi Vooral de, de combinatie, we hebben leden die, uh, die zowel tennissen als voetballen en ook meedoen aan het darttoernooi en uh, we hebben ook mensen die komen alleen maar een avondje tennissen en, en Mag ik is... heel even een puntje van orde hier in het café, dames en heren. Zou ik uh, u mogen vragen iets, uh, uh, iets te, te dimmen, want ik kan, ik kan mijn gasten niet eens meer verstaan. Het duurt nog uh, 55 minuten en ik kan u melden. Het is wel bijzonder interessant, want we hebben het nu over de Lions en over uh, ZTC Zandvoort. Uh, Zandvoort is een... Uh, ja, wat voor vereniging is het? Uh, ik denk dat je het beste moet zien als een soort... Uh, uh, Onerbiedig een vriendenclub. Het is een, een, uh, een vereniging die is ontstaan uit het oude Slandvermeeuwen handbal ja. en het TZB-voetbal. Geweldige en, club. Ja, en helaas bestaat het echte oude TZB-voetbal. Uh, bestaat nu nog uit een vriendenelftal van 18 man. Die alleen maar een beetje trainen, maar absoluut geen, uh, geen competitie meer spelen. En dat is eigenlijk heel jammer. Maar aan de andere kant is het wel tekenend voor de vereniging dat er heel veel mensen zijn die al heel lang lid zijn. En uh, vrijwillig heel actief bezig zijn. En proberen toch die, die club uh, uh, leden erbij te werven, activiteiten te organiseren. En ja, een, een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Je, je hebt een hele brede vereniging hè, met al die sporten. Ja. Is het niet ontzettend moeilijk om voor al die sporten trainers... Uh, ...kaderbestuurders te ja, vinden? Ja, je, en, je ziet uh, net als een discussie over topsport en, uh, en gewoon breedtesport. Uh, je ziet dat we uh, de besturen van de afdelingen onderling steeds kleiner worden... ...omdat er dat geen mensen voor het beschikbaar zijn. Dus als hoofdbestuur moet je daar meer gaan faciliteren. Maar dat, uh, het gevolg daarvan is dat je niet alle aandacht aan kunt geven... En dan loop je ook soms tegen moeilijke beslissingen. Er gaan nu ook een hele discussie over de kunstgasvelden. Nou, bij ons bijvoorbeeld het honkersofbal wat jij leuk vindt, dat speelt op een veld wat eigenlijk niet geschikt is voor honkbal. We hebben dispensatie, dus eigenlijk zou je met dit honkbalteam wil je echt verder kunnen, wil je? ...richting de topsporten of, of, of in ieder geval dat niveau willen benaderen... ...zal je een ander veld moeten hebben. Nou, dat zijn discussies die moeten we bijvoorbeeld met, met de gemeente of met Stefan of noem maar op... Euh, ...zien op te, op te raken, want het, het is wel keihard nodig. Wil je verder kunnen gaan? Hoe is de gemeente en met name de politieke partijen, hoe is die daarin? Dat weet ik nog niet. We hebben een, een tijdje geleden een interview gehad van twee dames van de sportraad. Namens de sportraad, die hebben alle verenigingen geïnterviewd... ...van hoe is het ermee, wat willen jullie... Ik heb helaas al de, de eindresultaten daarvan nog niet gezien, want we merken dat de, de verschillende clubs die op het Duintjesveld terrein actief zijn, toch allemaal een min of meer een, een aantal behoeftes hebben die op de een of andere manier ingevuld moeten worden. Nou liet ik in een bijzinnetje al vallen VVD. Ja. Zit hier in de coalitie? Ja, die zit in de coalitie. En uh, ja, goed, we, er is nog een klein wethoudervlekje uh, uh, wat weggewerkt moet worden. Maar dat, dat, uh, dat kon, uh, gaan we hier nu niet over hebben. Uh. Ja. Interessant. Nee, nee, soms moet ik, ik heb af en toe uh, moet ik twee petten opzetten. Maar ik heb nu mijn sportpet op. Dus ik wil zo, zo weinig mogelijk de VVD-voorzitterspet uh, op hebben. Ja. En, uh, ja. Joop, ik kom even bij jou. Jij weet uh, alles van iedereen hier in uh, Zandvoort. Nou, nou, nou, nou. bijna. Jawel. Eerst nog maar even over de Lions. Hoe groot is de club nu? Uh, rondom de 140 uh, leden. Dat is voor uh, vrij groot. En met name de jeugdvereniging is uh, erg groot. Goed vertegenwoordigd. En dat uh, is belangrijk. Goede talenten ook. En talenten die al vanaf hun uh, zesde, zevende jaar bij elkaar, zijn, bij elkaar zijn gebleven. Kunnen blijven. Eén of twee zijn er weggegaan. Maar die staan eigenlijk min of meer te popelen om weer terug te komen. En die zijn dan in de leeftijdsklasse van onder 18, zo dan tegenwoordig. Vroeger junior. En dat is een, een team dat uh, behoorlijk aan de weg timmert. Twee van die jongens, die spelen onder andere als bankspeler bij het eerste. En dat, uh, dat gaat ontzettend goed. Dat, die jongens passen zich zo ontzettend goed aan. Uh, dat, uh, dat zijn echt uh, toekomsten uh, voor, ja. voor Lions, voor basketbal. Talenten. Ik, ik ga je een probleem voorleggen wat in uh, deze omgeving nogal groot is. Niet alleen in Zandvoort, maar ook in de Haarlemmermeer. Een jongen heeft talent, wordt weggehaald... Door Amsterdam. Amsterdam is daar bijzonder in bezig. Den Helder was daarin mee bezig. Zijn... Beverwijk, Akrides. Akrides is voor ons eigenlijk voor Lions de, de, de, de, de, de, de boosdoener, die haalt onze talenten weg. Dat hebben ze al eerder gedaan, blijven ze doen. Want Lions heeft redelijk veel uh, basketbaltalenten gehad. Er zijn ook een paar veldjes waar je pleintjes kan ballen. En de pleintjesballers die hebben voor mij echt het voordeel, die, die kunnen basketballen, die leren basketballen. Hebben we pleintjes in Zandvoort? Een stuk of drie dat is nog te weinig dat is uh, op 16.000 inwoners is dat goed maar zou je ja. als vereniging kunnen hebben talent, echte talent kan je ze, kan je ze bieden kan je ze iets bieden wat ja, nou, Amsterdam Lions kan... heeft wel de ambitie om hoger op te komen en dan heb je toch die talenten, die jeugdtalenten nodig mm -hmm. je, moet, uh, je kan niet uh, uh, voortbeduren op, op de ouderen er zijn een paar jongens dit jaar teruggekomen naar Lions. Die hebben overgangsklassen gespeeld. Onder andere landelijk dus. En die, die hebben het eerste herenteam gedragen. Een van de heren is Marvin Martina. Die heeft een vriendje meegenomen bij Aker. Dat is van Vanaan Paul Wessels. Nou, dat is een scoringmachine. Dat is ongelooflijk. Die maakt 30, 40 punten in een wedstrijd. Martina zelf ook trouwens. En, ja, ja, maar, dat... maar Jo, met alle respect. Als die jongen op een gegeven moment 30, 40 punten per wedstrijd gaat scoren. dan blijft hij toch niet bij Lions? Nee, maar ze zijn eigenlijk. Voor leeftijd zijn ze niet meer geschikt om verder te gaan. Maar voor Lions zijn ze ontzettend belangrijk. Ze, ze leiden ook de jonge jongens op. Het hele onder-18-team dat traint mee met de heren zenuwen. En die leren daar ontzettend veel van natuurlijk. Dus jullie willen topsport bedrijven als Lions zijn? Um, tegen de topsport aan, laat ik het zo zeggen. Hoe zit dat bij jullie? Uh, nou, dat is een beetje afhankelijk per, per afdeling. Uh, we hebben afdeling, bijvoorbeeld een afdeling tennis. Die is geen lid van de bond. Speelt geen competitie. Die is puur recreatief bezig. En ambiëren absoluut geen topniveau. Ze willen wel een trainer hebben en wel, wel af en toe les krijgen. Maar dan gaat het weer over de gezelligheid. De maar, derde maar, helft. Van al die sporten die jullie bedrijven. Ja. Wat is nou de sport waarvan je zegt, daar willen wij echt mee hoger op? Uh, honkersoftbal, dat is uh, zeker dat het uh, jeugdteam, dat, uh, de, de junioren daarvan. Dat is, dat is ook weer wat Dat zijn van. honkballers in principe. Een hechte, een hechte groep. Ja. Uh, vrienden. Uh, jongens en meisjes door elkaar heen. En die willen gewoon, die, die gaan rustig een avond stappen, maar de volgende dag zijn ze er gewoon om bezig te zijn. Ja, en... maar als ik jou hoor zeggen, we hebben geen goed veld. We nee. hebben jongens en meisjes door elkaar. Wat niet normaal is bij maar wel in heel, heel veel sporten is dat wel normaal, maar niet bij Ja. Dan, dan is dat toch onmogelijk om dat uh, topsport te gaan doen? Nee, maar je, je mist denk ik de, de professionele begeleiding eromheen, als je dat echt wil. Kijk, we hebben het in ons beleid niet staan dat wij topsport ambiëren. Dat moeten we dan eerst formuleren, dat we dat willen. Want dan moet je heel veel inregelen. Dan moet je je faciliteiten moeten goed zijn. We, we, we trainen nu uh, in het voorseizoen in de, in de sporthal van de, uh, de Gertabach-Mavo. Ja, in dat, Nee, hier in oh, Zandvoort nee. gewoon. En ja, dat, dat is een oplossing. Kijk, en ga je echt naar topsport, dan zou je een hele goede faciliteiten moeten hebben. En die, die ontbreken gewoon. Maar dat is niet erg, want dat hebben we nog nooit gevraagd. Faciliteiten kun je kopen. Ja. Ja. Hebben jullie geld? Uh, tekort, <laughs> ja. <laughs> hebben jullie sponsoren? Uh, nee. Nee, dus, uh, kijk, nogmaals, het beleid is er nog niet op gericht. Dus we hebben uh, ook de financiën en die kant op zijn we nog niet klaar voor. Ik denk dat we eerst voor onszelf moeten bepalen: van willen we echt topsport gaan doen? Want dan, dat vraagt een heel ander iets dan hoe we het nu organiseren. Hoe zit het met de Lions? Lions heeft ook wat dat betreft geen beleid, uh, maar nee, nee, nee, nee, nee, nee, wacht even, wacht even, wacht even, ja. Men wil wel graag in ieder geval tegen dat landelijke aan gaan hikken. Dan moet je dus Rayon Eerste Klasse gaan spelen. Ja. Nou, die mogelijkheid wordt volgend jaar geboden als ze kampioen kunnen worden. Dan gaan ze dat Rayon doen. Maar daarna moet je zoveel gaan reizen. Dan moet je behoorlijke sponsors hebben. Want je gaat van, van delft Delfzijl naar Maastricht en van, van Middelburg naar Enschede. Ja, maar al het geld gaat in het circuit zitten. Dat gaat in. Nee, nee, nee. Ik heb er nou pure basketball sponsors. Het circuit, het circuit bedrijft zichzelf. Nee, maar. Het circuit, het circuit bedrijft zich helemaal zelf. Heeft geen sponsors nodig. Hebben ze namelijk zelf allemaal. Ja, maar dat zijn de sponsoren die dat geld in het N circuit steken. Ja, maar die, niet komen, nee, maar die de, komen niet in, in het de de de. Okay. Nee, Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Zit, is hier, zijn hier sponsoren? Er dus ja. zouden sponsoren kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Kijk, je hebt... of, of ze dat ja, je hebt... willen. Nee, nee er, ja, hebt... er wordt gesponsord uit het bedrijfsleven. Maar liever een beetje anoniem en niet al te veel, maar er wordt, er wordt gesponsord, zeker. Hey, iedereen je ziet dat heel veel als je de clubblaadjes van, van alle verenigingen hier in Zandvoort uh, spon, uh, bekijkt dan zie je allemaal dezelfde advertenties van, uh, ja. overal staat uh, Pieter Lips staat erin ja. en, uh, ja, wij hebben en bijvoorbeeld de, de Bruna en uit die ruif kan je niet meer plukken dus ja. wil je echt topsport gaan ja, doen. Kijk, we, maar, maar we maar hebben natuurlijk wel we, we hebben in ieder geval een schoolbasistoernooi er is een schoolhandbaltoernooi bij ZTC de schoolvoetbaltoernooi bij Esper Zandvoort en die worden gesponsord, die worden behoorlijk gesponsord De Kei, Woonstichting De Kei Circus Zandvoort onder andere, ja. dat zijn goede sponsors voor dat maar als jij met je basketbalvereniging, met je basketbal eerste team daar gaat het eigenlijk over, naar buiten Zandvoort wil gaan, of buiten het rayon Noord-Holland dan kost het toch wel merkelijk een beetje meer ja. Ja, en, en, en dan dat dat dat, dat zal, dus zal je ook moeten zorgen voor professionele begeleiding, professionele trainers dus er zitten trainers bij, bij, bij Lions die gediplomeerd zijn, maar daar hoef je nog geen professional te zijn, natuurlijk. En dat, en ik denk dat daar een manco ligt. Hoe ziet ZSC er over tien jaar uit? Um, ik denk heel anders dan nu, maar ik denk, dat het hele, uh, ik denk meer dat het hele complex aan de Duintjesveld, dus waar al die verenigingen zitten, dat die er heel anders uitziet. Niet, niet alleen qua uh, indeling van velden, maar ook. Uh, indeling van verenigingen ik, denk, want ik ben van mening als je echt topsport wil gaan bedrijven dan moet je dat heel gericht op een bepaalde tak doen wij hebben een afdeling hon honkbal. als je die topsport zou willen laten doen dan moet je die er eigenlijk uitpakken en als een aparte iets doen en in zeker in een omnivereniging, het, is, het heeft enorm grote voordelen maar uh, het heeft ook net zoveel nadelen ja, hij, hij noemt net het, het woord omni-vereniging. Ja. Uh, hij had het ook over dat onderzoek van twee dames van de, van de HES, de Hoge Economische School in Amsterdam. Die hebben in opdracht van de Sportraad een, uh, een rapport opgesteld om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen Zandvoort voor, voor wat betreft een omni-vereniging of een vereniging voor de toekomst. Ze hebben daarvoor voorbeelden gezocht in het hele land. Die zijn er gewoon te vinden. Maar Zandvoort is daar blijkbaar niet klaar voor. Men wil er niet. Men is bang dat men zijn eigen identiteit ver verliest. Ja. En dat is uit dat rapport eigenlijk min of meer voorgekomen. voor gekomen. Waarom dan niet gewoon één hele grote vereniging? Nou, nou ik, voor ik mij denk... mag het graag. Liever nu dan straks. Ik denk niet dat het werkt. We hebben dan de ervaring met, met een soort om die vereniging. Een mooi voorbeeld vind ik futsal, het zaalvoetbal. Dat speelt zich af in de Korverhal, terwijl wij uh, onze sociale activiteiten na een wedstrijd, om het even wat dat is, die uh, spelen zich af in een kantine van ZTC. De zaalvoetballers zie ik dus nooit. Die, die zien we op sociale gelegenheden niet, die zien we niet bij... Uh, Als ze kampioen worden. Ja, maar dan, dan nog zie je ze niet op de plek waar alle andere leden ja. tegenkomen. En, en dat soort dingen maakt het heel moeilijk om, uh, maar waar om... Mijn vraag is, heel simpel... Je hebt verschillende voetbalverenigingen hier. Maak er eentje van. Nou, ja, de, en, nou. in die, even met alle respect. In feite heb je maar één voetbalvereniging. Ja. En dat ja. is SV Zandvoort. Okay. Dat, en... is, dat is samengegaan in Z75, ken jij. Ja. En Zandvoort Meeuw, ken je ook. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen... Jullie hebben hoeveel inwoners? 16.000? Ja, ja 16.500. Eén uh, vereniging is toch genoeg? Eén mooi complex, ja, geweldig ja, complex. Maar is dus niet helemaal met lang. een nee. omni, met hoekbal, met softbal, met basketbal, alles. Nou, dat complex, dat heet Duintjesveld. Ja. Alleen, het is uh, uh, niet echt efficiënt ingedeeld, laat ja. ik het zo zeggen. Uh, er mag eigenlijk geen schep meer achter het draad vandaan gehaald van worden. Van de, laat ik zo zeggen, de, de, de, van, de, de, de en de provincie wil dat ook niet. Dus je kan niet uitbreiden daar. Dus onmogelijk. Je zou het wel anders in kunnen gaan delen. Je zou je bepaalde velden moeten gaan draaien. Anders moeten indelen. Maar dat is een, dat is, dat is een proces dat duurt heel lang. Dan kan je dus een, een, een heel grote tijd niet meer sporten. Dat, dat houdt het eigenlijk ja, niet bij dat je Ik denk dat je een aantal sporten moet, kan, wel kan clusteren. En een aantal sporten die... Uh, ja, bijvoorbeeld zo'n zaalsport. Je moet gewoon de zaalsporten bij de zaalsporten houden. En de veldsporten bij de veldsporten. Ik denk dat je het op die manier gaat, gaat clusteren, want het gaat ook juist om die derde helft. Ja. Uh, het gaat juist om het sociale. Er zijn is weinig ze... mensen die, die, die lid worden van een tennisvereniging, echt om alleen maar om te tennissen, maar die worden lid van de tennisvereniging, omdat de buurvrouw ook daar lid is en meegaat en daarna nog lekker een, een, een drankje wil nemen. Voor ja, maar mittenbal. dat is juist voor een vereniging met een eigen kantine ontzettend belangrijk. Ja. Lions heeft geen eigen sporthal, ja. heeft geen eigen kantine. Heeft dus moeite met die derde helft. De sociale contacten. Dat is logisch. Dat is inherent aan het gegeven van een zaalsportvereniging. Over het algemeen. Over derde helft gesproken. We zitten hier nog altijd in dat, uh, ik mag wel zeggen. bijzonder gezellige café. Dan gaan we verder aan de derde helft. Uh, we gaan nog wel even een plaatje draaien. Dat is. Uh, uh, volgens mij, op jouw verzoek. is dat. Uh... Mietloof. Ja, zoiets. Mietloof. Ja, ze nemen ze ochtend iets van. Fairy. Doe eens een plaatje eens een over plaatje. sport. Ik en kijk het even enige... naar de enige. Ja, mijn nee. onverprezen technicus. Hebben we hem klaarstaan? staan? Ja, Mietloof met Paradise by the Dashboard Light. En ik bedank <laughs> mijn gasten Joop uh, en uh, Peter Berg. Nou, Dank je wel. Graag gedaan.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 Zo.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 niet uh, of u een beetje weggedommeld was, maar dat is nu zeker niet meer het geval na Paradise by the Dashboard Light van uh, onze grote vriend Mietloof. Over topsport gesproken. Uh, we gaan uh, over sport gesproken. We hebben het over jongeren gehad, over topsport, maar we hebben het uh, over een ander heel belangrijk punt. Het bewegen van ouderen onder andere hebben we het niet gehad. En wij hebben aan tafel om te beginnen Ellie de Jong zij is GALM-docente. Wat is GALM? Uh, GALM staat voor Groninger Actief Levenmodel. En dat is een methode om niet act, sportief actieve senioren aan het bewegen te krijgen. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Marieke Kramer, docente Nordic Walking. Onder andere namens de AMBO. Uh, iets anders wat jij ook doet, dat viel mij op. Iets met Alzheimer patiënten. Dat heb ik inderdaad gedaan. Wat was dat? Uh, dat was een, een beweeggroep. We kwamen iedere woensdagmiddag samen bij de oase... in het mooiste sportterrein wat we hier in de buurt hebben... de Amsterdamse waterleidingduinen. En er kwamen Alzheimer patiënten met een partner. Dat kan hun man, hun vrouw zijn... maar dat kon ook een, uh, een goede vriendin of een dochter zijn... En dan kom je iedere week samen bij de oase, en we gingen dan bewegen. Ik hield me met name uh, met, met de, de Alzheimer-patiënt bezig. En uh, het uitgebreide vrijwilligersteam hield zich dan eventjes bezig met de, de, de partner van de Alzheimer-patiënt zodat die, die, die, die partner ook eventjes een weerwoord had. Even een klankbord had. Eventjes met andere lotgenoten uh, van gedachten kon wisselen. Um, eventjes niet de zorg uh, over, die, uh, over die dementerende partner had. En dat was een heel, heel, heel waardevol project. En dat werd ook gesubsidieerd uit, uh, uh, door, door de Alzheimer Stichting. Maar... Um, bij gebrek aan nieuwe aanwas is die groep ter ziele gegaan. En het is heel heel heel erg jammer, want het was een, een heel waardevol project. En ik heb dat drie jaar lang met heel veel plezier gedaan. Ik kan ja. me voorstellen. Dames, hoe zit het met de ouderen in Zandvoort? Komen ze een beetje achter de geraniums vandaan, Ellie? Een uh, klein groepje wel, ja. Ik heb een groepje van dertien op het moment in uh, de oranje school. En wat doe je met ze? Uh, elke week een andere sport... Dus de Nationale Sportweek die eraan zit te komen, dan sta jij vooraan. Ja, zeker wel. Van mij mogen, wat mij betreft mogen ze komen. Is het niet eigenlijk belachelijk dat wij maar één keer per jaar een Nationale Sportweek hebben? Eigenlijk moet dat toch elke dag, elk jaar moet een Nationaal Sportjaar zijn. Nou, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar, even nog over die ouderen, hè. dan zeg je dertien. 13. Dertien, ja. 13, dat zijn er zo weinig. Ja, maar het zijn er wel dertien. Die, uh, die plezier hebben in sport sporten, die lekker aan het bewegen zijn. En een paar jaar terug zijn er ook groepen geweest. En die zijn uitgestroomd bijvoorbeeld naar de badmintonverenigingen. En anderen zijn gaan uh, wandelen, fietsen, jeu de boelen. Dus uh, dat is ook eigenlijk het doel. Als die groep twaalf keer geweest is, kunnen ze dus een sport kiezen. Of ze gaan nog een, uh, een poosje door. En, en ze komen bij jou. En dan ga je, ik noem maar wat... Uh... Met z'n tafeltennissen? Nee, wij gaan volleyballen, basketballen. En dan is het ook de bedoeling. En over wat voor mensen praten we? Boven de 50 of boven de 60, boven de 70? Um, uh, gewone galm traject is van 55 tot 65. En nu hebben we galm plus. En dat is 65 tot 75. En nog even over die galm. Groningen. Wat, wat heeft Groningen er nou mee te maken? De Universiteit van Groningen heeft dat ontwikkeld. Ah, dus dat is de G. Ja. Uh, ik kom even bij jou, Marike. Die Nordic walkers, die kijken altijd zo serieus. Die kijken altijd zo serieus, is dat waar? Ja. Kijkt een skier ook serieus? Kijkt een langlover serieus? Komt dat door die stokken, denk je? Nee, dat, ja, ik, ik, ik denk niet dat het door de stokken komt. Maar dat valt mij zo op. Als ja. ik ze zo zie doorstappen, dan... Nou, ik nodig je uit om eens op dinsdagmiddag met ons mee te lopen. Want... Nou, dat lijkt me een goed plan. Ik vind het alles... Ja, we werken wel serieus. Maar ik heb toch niet het idee dat wij er serieus bij kijken. Kijk, kijk ze nou eens zitten. Ik zie dat de zijn serieus... allemaal Nordic Walkers? Ja. We zijn die stokken? Ja. <laughs> ja. Nou ja, ik bedoel, ja, nee. waar zijn die ik, stokken? Ik maak maar een grapje. Uh, Nordic walking, hoe belangrijk is dat voor een ouderen? Dat kan heel belangrijk zijn. Je kan, uh, uh, uh, je kan, je kan de Nordic walking stok als een sportattribuut zijn, zien om, uh, om, om extra kracht... Te, uh, te zetten om extra actief te zijn met je, met je armen en je benen, samen met vier poten lopen. Maar je kan de Nordic Walking ook als een steuntje zien voor mensen die niet zo goed ter been zijn, bijvoorbeeld na een heup of een knieoperatie. En die mensen die hebben nu veilig gesteund van die stokken. En die gebruiken hem dan maar eventjes niet sportief en niet als afzetmiddel. En zo kan je een hele brede groep mensen, uh, ja dan noem je het misschien Nordic Walking, maar dan is het eigenlijk lopen met stokken, maar Oké, okay. ja, die mensen heb je toch actief. Je ziet het pas nou, de laatste tien jaar, zeg maar. Hè? Ja, vijf. Hoe, hoe, hoe komt dat? Waar komt het vandaan? Het komt uit Finland. Het is ontstaan uit het zomers fit blijven... ...het, uh, het cross-country skiing. Hè? De, de, de, de, de langlovers die, zo, die zomers geen sneeuw hebben. Toch in Mooi, conditie... Dames en heren, hier in blijven. dit bijzonder gezellig café... mag ik nog heel even uw aandacht vragen voor onze gasten... ...Elly en Marieke, want... Ook voor u zal er ooit een moment komen dat u denkt van oh die stokken moet ik ter hand gaan nemen. Ja, ja, en nu kunt u vindt. horen hoe het moet. Doe het vooral als je het leuk vindt. En doe het vooral niet als het je niet leuk lijkt. Maar dat is met alle sporten zo. Ik bedoel, ja. Een heleboel mensen. Voor een heleboel mensen is het dé manier... om toch achter die geraniums vandaan te komen. Ik heb ooit... Want is een dat vrouw... een probleem? Ik heb ooit een keer een mevrouw in een groep gehad... Uh, toen we net waren begonnen. En die komt na drie maanden naar me toe. Ze zegt, ik moet je toch wat vertellen. Ze zegt, ik ben voor het eerst sinds drie jaar weer eens de stad ingewezen. Ik heb mijn eigen ondergoed gekocht. Ja, ja ik bedoel, want... Zo, Dankzij die stokken is ze weer gaan lopen, heeft ze weer het zelfvertrouwen gekregen. Nou ja, zo, zo, zo, zo simpel kan het zijn. Hoe moeilijk is het voor jou om uh, de mensen echt aan het bewegen te krijgen? De, wat doe je daarvoor? Wat, wat moet je daarvoor doen? En nou, de mensen die uh, bij mij komen trainen, hebben daar al voor gekozen na een uh, ja, maar, uitgebreide maar dat, fittest. Dat traject daarvoor, om ze uit die huizen te krijgen. Uh, dat doet uh, Stefan onder andere. Stefan en Hubert, uh, vanuit de sportservice en de gemeente worden de mensen uitgenodigd. Van een bepaalde leeftijd om mee te doen aan een uh, fit-test. En dat is dan uh, in februari geweest, ongeveer 100 mensen. En die hebben dus een parcours afgelegd. Die hebben van allerlei uh, vaardigheidstraining uh, gedaan. En dan, uh, na afloop, krijgen ze een aantal punten. Komen ze bij ons en dan worden ze geadviseerd van wat ze kunnen gaan doen. Nou, is het leuk, je hebt uh, ook een, uh, een muziekje mogen aanvragen. Uh, en uh, van jou, Ellie, is dat. Uh, en ik kijk even naar rechts of. Sailing van uh, Rod Stewart klaar staat. Waarom, waarom dit nummer? Nou. Uh, dat is jaren geleden toen ik nog in Utrecht woonde, toen had ik een nieuwe fiets gekocht, een sportfiets. En dan fietste ik bijvoorbeeld naar Amersfoort. En dan zat ik op de fiets te zingen van Seling, want dat, dat fietste zo lekker. En drie lekker. dagen later was je hem weer kwijt, die fiets? Uh... Nee, nee, nee, nee. nee, Ik heb hem nog meegenomen hier naar Halen. En op een gegeven moment, toen hij stuk was, hebben we hem bij het station gezet. En toen werd hij verdwenen. Wij gaan luisteren naar een uh, fitte vijftiger, Rod Stewart met Seling. Call me what Rod Stewart, Rod Stewart, met sailing. Altijd mooi. Wij praten met Ellie de Jong van Galm en Marike Kramer van Ambo, Nordic Walking. Uh, nog tot slot. Wat is er nou precies allemaal voor ouderen te doen hier in Zandvoort? Marike. Wat valt nou... Uh, Buiten wat jullie doen. Ik ben zelf geen echte Zandvoorter. Maar ik denk dat de ouderen hier in Zandvoort volop hun hart op kunnen halen met die duinen. Zwemmen, Ellie? Noem eens wat dingen. Uh, Jeu de boel, tennis. Bij pluspunt uh, kun je ook aan uh, conditietraining doen. Je kan koersballen. ballen. kan ja, cool. heel veel. Maar ik ben ook geen zandvoort. Dus ik weet ja, ook niet. Alles. Je kunt ik, hier kom... nee. nee. Nee. Ja, ik, ik wil je vertellen, anders... <laughs> oh, hier kan, je, kan, je kan fantastische wandelingen maken ja, ja, ja. langs het strand, door de nou, duinen, nou, ja. met al dan niet met stoppen. Je kan goed. gaan fietsen. Je hebt Toch had jij de beste. Bij. Je had de beste opmerking, denk ik, tot nu toe, toen de ik ik microfoon dit stond. Uh, want jij zegt, zij vergeten allemaal hier één ding. De zee. De zee, ja, met het strand. En de zee zelf, het strand. Dus het is een gigasportterrein. Nationale Sportweek begint vanaf uh, dit weekend. De, wat doen jullie eraan? Wat doe jij eraan, Ellen? Met jouw galm? Doe je er iets aan? Ik doe er niet speciaal iets aan, maar als mensen willen komen zijn ze van harte welkom. Hoe kunnen ze bij jou en met jou in contact komen? Uh, ze kunnen het beste via sportservice doen hier in Zandvoort. De... Want ik ben nogal eens de op. Ja, en Sportservice, uh, Heemstede Zandvoort. Stefan van der Pol. Zeer de goed. Stefan van der Pol hebben we al uh, eerder gehoord vanavond. Hubert Habers. Hubert Habers, ja, uh, wie kent hem niet? Hè? Dan uh, hebben we meteen de top te pakken. Uh, en bij jou, Marike? Ik geef alleen in Zandvoort voor de Ambo Noordic Walking Les. Mijn andere, mijn andere uh, werkzaamheden vinden zich uh, meestal uh, in Haarlem af. Dat vindt in Haarlem plaats. Of in, in, in de duinen bij de duinen bij de oase. Maar als iemand iets wil doen, die kan zich ook bij de AMBO gewoon melden. Die kan zich altijd bij de AMBO melden. Ja, dan, ja. Het wel die moet, is altijd van, moeten... van harte welkom. Ik zei gekscherend, uh, maar 30 of 13, Maar ouderen moeten gewoon zoveel mogelijk... Uh... Ouderen moeten bewegen. Even. Nou, ja? dat gaan we zo meteen ook uh, zien. Want dan krijgen we Piet Keur hier aan tafel. <lacht> Eerst nog even een plaatje. Dames, hartelijk dank. Ellie de Jong en Marieke Kramer. Wij gaan nog even luisteren naar muziek. Uitgekozen door Marieke. De windsurfing van de Beach Boys. Hoe kan het anders? Dank je wel.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 Het laatste kwartier, dames en heren, op uh, CFM. En het laatste kwartier, dat uh, gaan we eens even heel gezellig vullen. En niet alleen gezellig, we gaan ook nog serieus praten. Niet al te veel, maar toch. Want aan tafel, een ex-wethoudersport, voorzitter van uh, SV Zandvoort, 600 leden. Eigenlijk de enige echte ruim, Hans Hogendorn. Uh, het eerste team van de zaterdag is ingedeeld met onder andere HBOK. Wat betekent, weet je wat dat betekent? Heel goed. En jullie zijn er al geweest? Het lijkt wel, het is geen quiz toch? Hè? Nee, nog net niet. Maar jullie zijn er al geweest dit jaar? We zijn er geweest, we zijn er al drie keer geweest. We zijn er twee keer voor niks geweest. Twee keer waren we deur en werd het afgekeurd. De plaatsen. Want dit is wel leuk, he? al die klompjes nou, daar aan de... Nou, ja, ja, dat is wat. Ik vind trouwens in die hele klas, hoor, er zitten buitengewoon leuk leuke elftal bij. En uh, wat dat betreft vind ik ook, uh, die contacten met die besturen, uh, ja, die zijn wel aantrekkelijk. je hoort nog eens wat. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja, hij speelde 16 jaar in betaalde voetbal. Onder andere bij Haarlem, Twente, Feyenoord, SVV, Heerenveen, AZ. Pietkeur. Keur. Kon je het vinden? Ja. <laughs> Wie wordt de kampioen? Ik hoop, ik hoop 20. Ja, want dan heb jij toch wel goede... Oh. Hij heeft verstand van voetbal. Uh, waarom? Nou, ten eerste heb ik er twee jaar gespeeld. Gewoond in uh, en De meest belangrijke voor hun allemaal erachter. Ik ben anti Ajax wat dat betreft. Goed, en ook een beetje pro hoor, denk ik. En terecht. Wat voor soort club is S.V.'s uh, Wat voor soort club? Ja, uh, ja in mijn beleving... Ik, ik zit er niet zo lang. Een, uh, een buitengewoon gezellige club... ...waar een voorstel uh, enthousiaste mensen... ...bezig zijn om er wat moois van te maken. Waarvan ik... ...nog steeds hoop... ...dat we ooit uh, op een uh, nog wat hoger niveau komen. Naar mijn gevoel zou het ideaal plaatje zijn... ...als we ooit... ...zou we spelen tegen verenigingen als Noordwijk, Scheveningen ...dan barst het op het terrein van de mensen. Het probleem alleen daarbij is... Ja, ...dat het een geldkwestie is. Ik bedoel, dan zal je in ieder geval externe financiers moeten krijgen. Op zich staat in onze doelstelling dat wij gewoon kwalitatief voetbal willen doen. Er staat geen topambitie in. Maar zou het zich aandienen... ...stel dat we nu naar de eerste klas gaan. Er zit al een kleine kans in, Pieter. Hè? Maar stel dat dat zou gebeuren... Ik bedoel, dan heb je weer mogelijkheden ook om uh, ook naar andere sponsoren te gaan en kijken of je wat meer geld kunt uh, genereren. Want dat is echt nodig in zo'n geval. Want Piet, hoe staat het eerste ervoor? Heel goed. Voor het eerste jaar, dat uh, doet u nog, ja. Voor het eerste jaar, dat wij weer zullen gaan, staan we op een uh, plek die recht heeft op nacompetitie. En het programma is uh, dusdanig dat we denken dat we, ja, we hebben een reële kans om te halen. Want het valt mij op, jullie hebben het over de zaterdag en helemaal niet over de zondag. Dat klopt. Wij zijn een, een fusievereniging zoals je weet. En er is in de tijd bewust gekozen om zowel de zaterdag als de zondag te faciliteren. Maar de harde werkelijkheid is, en dat zijn wel eens mensen die het al ontkennen, dat, dat, zondag, dat op zondag willen voetballen, de jonge lui en de ouderen, dat wordt steeds en steeds minder. Ik moet je zeggen, afgelopen seizoen konden we met moeite voor, het eerste, voor, de, voor de selectie 18 mensen bij elkaar krijgen. En het is zeer de vraag hoe we voor het seizoen 2010, 2011, of we daarmee komen. En als dat niet kan, ja, dan haalt het op een gegeven moment op. Ik bedoel, wij willen het best faciliteren. Wij zullen ook als bestuur niet uh, actie ondernemen om uh, te gaan snijden. Maar ik ben bang... En ik word daarin bevestigd eigenlijk wel door bestuurders van andere verenigingen. Dat de zondag toch in Zandvoort een wat aflopende zaak is. Houdt een be beetje verband met, met het karakter van onze gemeente. gemeente, mensen die moeten werken, et cetera, et cetera. Maar het heeft niet met geloof te maken? Dat heeft niks met geloof te maken. Nee. Uh, Piet, in mijn beleving niet, nee. nee. Piet, uh, jij bent uh, trainer van de zaterdag. Ja. Uh, tweede klasse A. Je staat er dus redelijk goed voor. Boven oh, ik hebben jullie echte talenten in dat team? Wij hebben één of twee talenten, denk ik. Uh, Eén heel groot talent, Nijtsenberg, kan ik best wel zeggen. Die zit eigenlijk de hele regio uh, achteraan. We hebben een keer wedstrijd gespeeld voor uh, de uh, TV Not-Holland. Ja, zei ik net al, hè? Niet een idee. Is, is, er, <laughs> is er nog helemaal niets te verstaan geweest van Piet? Nee. Ja, Komt jawel, jawel. Zacht. Komt er goed. Nee, uh, Nigel Berg is gewoon een weet... groot talent. We, we, Goed, goedenavond. <lacht> Welkom vanuit het wapen van Zandvoort. Vier bier en een brotje color light. Bij <lacht> mij aan tafel is net aangeschoven. <lacht> Goed, Piet. Uh, je zei het al, de hele regio zit achter die jongen aan. Ja, hij ja, is gewoon een talentvolle jongen. Als je ook, het, uh, dat heb je hier in de regio, ik weet niet of Team uh, TV Noord-Holland. Met Tonnoo's en uh, ja, daar zit die jongen al twee jaar bij. Hij proeft het gespeeld bij Excelsior. Uh, AZ houdt hem in het oog. Maar ja, hij is uh, ja, hij moet nu die stap maken en als het dit jaar niet lukt. Maar die jongen die kan bijvoorbeeld bij Rijsburgse Boys een heel aardig salaris gaan verdienen. Ja, dat is het hele probleem voor ons ook. Ja. Ik bedoel, uh, wij hebben hier in de regio onze directe concurrent op uh, niveau, is Kennemland, maar nou, die betalen ook niks. En Jongboys. Ja. En jongens hebben uh, zakken met geld. Ja. Die hebben bijvoorbeeld vorig jaar onze keeper weggehaald. En ja, daar kennen wij gewoon niet tegen op. En uh, daarvoor uh, vind ik het knap. Dat wij met onze eigen middelen allemaal stand voor jongens Echt uh, met de meeste vaders heb ik nog samengespeeld. En nu ben ik trainer van die jonge jongens. En uh, ja, het is hartstikke leuk om te doen. Ja. En uh, ja, we hebben mijn tweede periode we gehad. En het eerste staan we er goed voor. Ik denk dat we boven verwachting meedoen. Waarom ben jij hier trainer? Ja, dit is mijn dorp. Dit is heel simpel. Op mijn fietsie naar... Uh, maar nou, nou ik noem me nog eens werk om mijn fietsje naar me op. Maar nou doen. komt morgen DSS en die zegt: uh, Piet Keur, voor, uh, als jij bij ons trainer wordt, voor 40.000 euro, doe je dat? Met de chauffeur erbij wel, ja. <laughs> ja ook daar is de derde helft heel gezegd. Ja, de <laughs> Hans. Is dat uh, duur, zo'n. Uh, uh, kijk, hoe je het went of keert, je hebt een grote naam als trainer van de zaterdag. Oké, okay, het is een zandvoorter. Ja. Maar toch. Het is niet niks dat we in het nieuw seizoen met Pieter verder gaan. Daar zijn we hartstikke blij mee. Als je ziet hoe hij met die jongens omgaat en hoe hij met zijn stap omgaat. Dan zeg ik nou, uh, toppie. Ja. Toppie. En dat uh, allemaal voor een redelijke uh, vergoeding. Ja. Toch? Ja. Nou, nee, maar terecht als er gewerkt wordt. Hè. Hoe zit dat met de spelers? Uh, nou, de spelers worden niet betaald bij ons. Het is wel zo dat wij bescheiden, elk jaar een bescheiden bedrag op de begroting zetten voor de selectie. Ja. En dan heb je weer, dat, dat weer zo'n verenigingsgevoel. Als je ziet wat die selectie zelf doet om, om ook een stuk sociaal verkeer en gezelligheid in die vereniging te brengen. Ze lappen, ze gaan met elkaar uit. Het is echt een, ja, het is echt een selectie waar, waar wij met plezier naar kijken. Ja. Jongens kietelen elkaar zelf ook. En dat moet je eigenlijk wel doen in zo'n vereniging. Ik bedoel, want we zijn een vereniging, we kunnen net uh, het hoog boven water houden. We zitten niet in de schulden, we horen wel eens wat anders. Maar uh, we zitten nog met sponsoren, nou, daar zijn we best blij mee. Maar dan praten we over een bedrag van 35.000 per jaar. Maar als je echt wat hoger op wilt en je moet inderdaad wat meer gaan betalen, ja, dan hebben we nieuwe sponsoren nodig. Want stel nou, jullie promoveren. Ja. Dan moet je andere spelers erbij hebben. Nou, overdreven gezegd, vind uh, ik alles onzin vooral? Ja, als je, je promoveert met de eerste, doorselecteren, ja, doorselecteren. Ja, we moeten allemaal andere spelers hebben. Ja. Waarvoor ben je gepromoveerd met de spelers die je hebt, toch of niet? Waarom die andere spelers hebben? Omdat ze misschien goed genoeg zijn voor de tweede. Ja, dan moet je ze goed genoeg maken. Dat vind ik altijd. Kijk, dat is een goede instelling. Moet ze goed maken? Ja, maar ik, ik dat, dat hoor ik nou al twintig jaar ook in twintigjaars voetbal. Ja, als we promoveren, moeten we 6, 7 andere spelers hebben. Ja. Waarvoor ben je gepromoveerd? Met die spelers, toch? Heb jij behoefte eh, om hoger op te komen? Als nee, speler? nooit gaat. Ja, want het verbaast me dat je hier trainer bent. Nee, nou, maar dit is meer. Uh, ja. nou, er zitten er twee vrienden van me erachter die hebben me maken overgehaald ooit, om het te gaan doen. Want ik was er helemaal klaar mee in een goede zin. Het op. Trap je zelf nog wel eens een balletje? Nou, Toevallig op de zondag. Ben ik de zondag, uh, train op zaterdag en ja. die op zondag. Af en toe, Af en toe als dat zwaar uitkomt. In het eerste? Ja, oh, nee, ja. je hebt maar één team. Nee, je hebt meerdere teams op zondag. Nou, we twee teams op zondag. Uh, twee teams. Ja, twee dat teams, ah, is... Een recreatie Maar het eerste vijf vijf tijd de klas. Soms. Nou, maar dat is heel Allianz. Ja. Ja. Nou, die speelde vierde klas over mij. Ah, maar, nou, maar, nou, Doet nou, het van niet toe. Uh, de club. Is gezond? Is gezond. Ja. Ik denk dat we financieel dat we het kunnen bedruipen. Uh, wat, uh, wat, uh, Dank wel. We hebben echt de uh, uh, afgelopen maanden best wat problemen in die vereniging gehad. En, uh, op ja, elk gebied? Om, nou, met name op het bestuurgebied. Uh, wij troffen echt uh, anderhalf jaar geleden een vereniging aan waar bijna alles uh, gebeurde door de bestuursleden. Van de vlaggen ophangen, de paaltjes te zetten, uh, de kantine schoonmaken enzovoorts. En toen we geen jongens, dat kan niet meer, Arno 2010. Dan moet je echt, er zijn z'n 600 er bezig, dan moet je mensen hebben die met elkaar zo'n club runnen. Het zijn allemaal vrijwilligers. En ik moet eerlijk zeggen dat dat uh, echt tot. Uh, voldoening stemt, als je nou ziet hoe, hoe inmiddels toch veel meer mensen erbij betrokken zijn. Kantine gebeuren, velden, et cetera. En zo moet het zijn. Is Zandvoort te vergelijken met een, uh, een club waar jij ooit gespeeld hebt? Qua sfeer? Nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, dat weet jij wel. Overal waar je komt vermaken ik wel. En ik... Uh... Ik zorg zelf dat het weer goed wordt. Dan ja, gaat het een klubje failliet. Ja, dat is doodzonde. Dat, ja, nou, dat, nou, dat doet pijn, hè? Dat ja. doet steeds. Onbelangt. Maar ik heb hem overal aangepast. Ik heb hem overal al, uh, al wel vermaakt, Danny. En, uh, dat zou ik ook blijven doen de rest van mijn leven. Wat willen jullie als uh, S-versantwoord nog uh, bereiken? Wat, wat zijn nou echt dingen waarvan je zegt, dat wil ik zo graag? Nou, nou, uh, nee, gaan nou. Gaan, maar nou ik zou wel eens, uh, wat Hans ook net zegt... Ik zou het wel eens fijn vinden voor een club als Zandvoort, en dan de, de, de, de denk ik aan de gemeente. De voorzitter van uh, Gert Tone zit hier, die moet maar eens goed, die heeft ooit, toen hij voorzitter was van Zandvoort 75, had hij een heel ambitieus plan, hoe het allemaal hogerop kon en hoe het allemaal hogerop moest. Nu staan we weer een beetje voor een uh, dilemma denk ik, wat wil je nou, wil je nou echt hogerop met een club, zoals Hans net zegt, van, uh, wil je meegaan doen met Noordwijk en dit en dat. Ik denk dat er niet zoveel geld nodig is om dat te bereiken. Maar moet het uit de gemeente komen? Nee, ik zeg niet in de gemeente. Ik zeg alleen wel als het de gemeente of sponsors of wat dan ook. Dat er iemand in zegt, nou we gaan er eens met zo. Ik, ik kom op complexen, amateurcomplexen. Bijvoorbeeld Argon noem ik op, ja. ik noem AFC. Ja. En dan heb je dan al amateur. Ik zie hoe, hoe dat allemaal gesteund. En bijvoorbeeld, we hebben het over kunstgrasveld. Nou, uh, wij hebben een kunstraarsveld uit, uh, uit 1930, denk ik. En er, nog bommen, er liggen nog bommen onder, denk ik. ik weet het maar... niet. En als je dat ziet. Overal wordt een nieuw kunstenaarsveld aangelegd en wij eh, moeten maar uh, roeien met de hebben. En ik denk wel eens bij mij gaan ze een beetje, wat, nou, wat Joop het net ook over had, een beetje sportcultuur komt. dat moet ik ook eens om lachen in uh, noc en NSF. Ze zeggen altijd we moeten sportcultuur kweken in Nederland. Maar als er geld uh, vrij moet komen voor iets, dan is er geen geld. Hans, is er nou, geen nou, sportcultuur? Nou, dat, dat, dat laatste, daar dat laatste ben, nou, ben ik denk ik al gezegd van het uh, nuanceerder over. Of misschien mede omdat ik vroeger de portefeuille sport ook had. Ja, dat wou ik net zeggen. En, uh, en die, uh, en, uh, die, uh... Ja, want dit is klein schande hoor. Je krijgt ze op je En die oude wethouder, die oude wethouder heeft toen de tijd door de gemeenteraad de sportnota laten vaststellen. En in die sportnota staat, dus het ging over mijn tijd heen, dat in 2010 de nieuwe klus dat moest zijn. En daar heeft de gemeenteraad ja tegen gezegd. Dan wil ik wel zeggen, dat is de algemeenheid, als we kijken naar de accommodatie, het is een plaatje. Als je hier bij SVZ komt, als mensen bij ons op zoek komen, qua accommodatie, hoe het eruit ziet enzovoorts. Het zijn velden die wij van de gemeente huren. Maar dat vraagt wel onderhoud in de zin van: zorg dat je bijblijft. Nou, Anno 2010 kun je in een gemeente als Zandvoort mee, als je kijkt naar de omringende gemeente, niet zonder een goed kunstgrasveld. En dat ze daar wel elkaar kunnen voetballen. Niet alleen een beetje trainen. We hebben in 2000, nou zeg maar, 10 jaar geleden hebben wij een kunstgrasveld gehad. Dat is abusief uh, aangelegd. Dat is met uh, wat ze noemen met zand in, uh, ingestrooid. Ja. Nou, dat kun je niet op voetballen. Dat veld is met ingang van 1 januari afgekeurd. aanstaande afge afge afgekeurd. Nou, als dat maar zo. waarom komt er geen nieuw uh, kunstgrasveld? Nou, dat zal ik je vertellen. Daar wij hebben een, uh, een subsidieaanvraag ingediend. Uh, ik, uh, ik heb er overigens aanstaande maandag een vervolggesprek over met de wethouder. Daar wil ik er niet te veel op ingaan. Hm. Ik heb de indruk. Want we praten wel over een investering van een of op 4,5. Ja. Nou, ik hoef jou aan het 2010 niet te vertellen hoe staat het staat met de gemeentelijke financiën. Maar dat is nog daar aan toe. Ik vind wel dat we de overtuiging en de bezieling hier met elkaar moeten hebben. Dat wanneer we hier met 320 jeugdige apies. van 4 tot 17 jaar bezig zijn. dan moet er ook geïnvesteerd worden. Want dat is het. Kijk, als ik het... jongen Tot zover, het ritme van ZierfM. Via de kabel op 104.5.